Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. We zijn vandaag vrijgegeven. Twee mannen worden gezocht wegens moord. De andere drie worden verdacht van handel in grote hoeveelheden wiet- en harddrugs. Op de Engelse Most Wanted-lijst staan nog vier verdachten. Hun namen werden al eerder bekendgemaakt. Vooral Amsterdam is populair onder Engelse criminelen. Ze vallen niet op tussen de vele toeristen en hebben er vaak ook al contacten... waardoor ze gewoon door kunnen gaan met hun criminele activiteiten.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 De vorige week aangekondigde actie van studenten om vanochtend massaal de trein te nemen heeft nauwelijks gehoor gekregen. De actie zou duren tot negen uur, maar de voorspelde drukte bleef uit. Op Facebook hadden 28.000 studenten aangekondigd mee te doen. Volgens de NS was het niet drukker dan anders. De politie in Limburg heeft een verdachte van de havenbranden van een jaar geleden opnieuw opgepakt. De man van 57 is mede-eigenaar van de jachthaven in Wessem... En werd in december ook al opgepakt, maar werd toen na een paar dagen vrijgelaten. De politie zegt dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in de zaak. Welke dat zijn, kunnen ze niet zeggen. Eind 2014 en begin 2015 was er brand in de jacht jachthavens van Herten, Ohe en Laak, Roermond en Wessem. Drie waren er aangestoken. Het weer nog vanuit het westen trekken buien over het land. Later in de middag wordt het droger en komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Short. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 We staan nog steeds na een, uh, ja, een stilte van 15 jaar. We hebben het over propaganda uit Duitsland. Sinds 2005 zijn ze weer aan het toeren. Maar uh, dit was een redelijk groot hit voor ze. P Machinery behaalde plek 12 in de top 40 in 1985. We hebben nog dit uur het weerbericht. We hebben een lekkere muziek. We volgen de Eredivisie. En uh, de lekkere muziek is nu bijvoorbeeld van Lily Wood en de Prick en Robin Shields Training C. Yeah, you never said a word you did.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 de time and cats and release en de 4 Lilywoods en de prick en Robin shoots met prayer in sea Even wat sport met je doornemen. Irene Wust heeft uitstekende zaken gedaan op de 500 meter bij de WK All De 29-jarige Brabantse versloeg Martina Sablikova in een rechtstreeks duel en verbeterde het banenkoor van Jorim Termors. Ze winnen in 1.54.83. 83 Sabrikova werd op flinke achterstand gezet. De Tsjechisch-regerend wereldkampioen kwam in 1.55.44 over de 1-streep. In het klassement heeft Wust met alleen nog de 5 kilometer voor de boeg een kleine voorsprong op Sabrikova. Wust mag 1,94 uh, verspillen op de slotafstand. Wust beseft dat Sabrikova veel sterker is op de 5 kilometer. Eigenlijk moet hij komen opzij. Ik had 11 seconden voorsprong moeten hebben. Het is niet reëel om te zeggen dat ik weer het kampioen word. Maar ik ga die hengel uitgooien en proberen bij te blijven. Al dus Irene Wust, Linda de Vries die eindigt als derde op de 500 meter. Zij vindt in steen 1.57.04. En Antoinette de Jong verstevigde de derde plaats in het klassement door de vierde tijd neer te zetten 1.57.17. Jan Olde Riekerink maakt bij Galatasaray het seizoen af als hoofdtrainer... melden diverse media in Turkije. Hij was net twee weken geleden bij de Turkse club in dienst getreden als hoofdopleiding. Hoofdcoach Mustafa Denizci werd vorige week ontslagen... ...wegens de tegenvallende resultaten van Galatasaray... ...waar ook Wesley Sneijder en Ryan Donk onder contract staan. Oran Atik werd benoemd als interim-trainer... maar hij beschikt niet over de vereiste papieren... en zit naar vooruit zondag tijdens het wel met Istanbul-Basak hier voor het laatst op de bank. rij staat in de Turkse competitie op een teleurstellende vijfde plaats. De club kreeg overigens vorige week een straf van de UEFA onder de, aan de broek. Het mag komende seizoen niet aan Europees voetbal deelnemen... omdat het de regels van uh, financieel fairplay heeft overtreden. Dan gaan we even naar een lokaal sportnieuws... want Sebastian Blekemolen heeft op een bekeken manier... de Nederlandse titel in het Winter Endurance Kampioenschap behaald. In de totaaluitslag heeft de equipe Verschuur met Harry Kolen... Erik van Loon en Mike Verschuur de race weten te winnen met een Renault RS01. Vaak rijdt Sebastian Blekemolen met zijn broer Jeroen in het buitenland... en soms ook in Nederland... Maar voor de Final Four heeft Jeroen ook zijn diensten aangeboden. Er staat een titel op het spel, zegt Jeroen voor de start. De beide broers rijden in divisie 3 met een Renault Clio. De concurrentie zit vooral in het Renault Clio van Ronald, Ronald en Mika Morien... samen met Niels Langeveld eveneens uitkomend in divisie 3... en de BMW uit de divisie 2 van Michael Matthias Tischner... samen met Oli Becker... De laatste equipe komt in de problemen waardoor er voor Blekemolen al een concurrent afvalt. Met de andere concurrenten rekent hij af uh, in vooral de beginfase van de race. Beginnen heb ik een gevecht moeten leveren met Mika Het Dus juist in de eerste 20 minuten alles of niet zo zegt Sebastian Blekemolen na afloop van de race. Daarna trekken de broers de race naar zich toe en komt het tweetal nauwelijks in de problemen. Hoewel Jeroen Blekenmolen nog even een uitstapje naast de baan maakt... maar zijn race gewoon kan vervolgen. In de divisie nummer 1 is de Renault RS01 van het drietal... Harry Kolen, Erik van Loon en Mike Verschuur die de lakens uitdeelt. Al snel blijkt de auto zo snel te zijn... dat de overige deelnemers min of meer een bijrollen krijgen in de race. Dat de Renault snel is, blijkt wel uit de uitslag bij de Zandvoort 500. Die race is toen ook gewonnen door Bernard ten Brink en Jelle Beelen, waarbij de andere equips ook nauwelijks aan bod zijn gekomen. In de divisie 2 hebben Erik van Munkhof en Henry Zoemrink... de race weten te winnen nadat de titelkandidaten Tietzner, Tiesner en Becker... het veld moeten ruimen. In de divisie nummer 4, die is er ook nog, is Karel Neleman... die samen met Mike Verhaag de race wist te winnen. Goed, tot zover de sport. We gaan verder met muziek, doen we met... Chris Isaac met Blue Hotel. Blue Hotel. Chicago Saturday in the Park. En uh, Chris Ike verzeker daarvoor met uh, Blue Hotel. Ja, ik weet niet of je het al weet, maar uh, het Eurovisie Songfestival komt eraan. En uh, onze inzending is uh, bekend, die gaan we zo draaien. Maar uh, ik kan jou alvast wat uh, laten horen van de andere uh, inzendingen. Bijvoorbeeld Rusland, Sergej Lazarev. You are the only one. Die gaat uh, ongeveer uh, zo nietzeggend uh, Europees deuntje, zeg maar, hè? Ja. Ja. En uh, deze van Armenië, even kijken, hebben we die ook nog eventjes... Uh, even deze verstilzetten stilzetten, weer. Ja, Armenië. Ah, weer zo'n Eurodance-dingetje, dit. Ah, uh, oh, vreselijk, maar goed, hè? Je kan niet alles hebben in je leven. Uh, even kijken wat we nog meer hebben. Oh ja, Frankrijk, dat was ook zo slecht. Even luisteren. Amir Jai Tja. ja, wat moet je ervan zeggen? Hè, dat uh, in nieuwendalletje ook uh, deze plaat is, Agnete uh, met Icebreaker uit uh, Noorwegen. Ja, die lijkt een beetje op uh, Euphoria, om je eerlijk te zeggen. Kijken. Ja, is Ja, zo het horen heb je, oude Bob, toch wel even wat, wat kans denk ik met uh, zijn uh, plaat voor uh, Nederland. Slow down if you can't go on. Ja, de inzending voor Nederland dus. Douwe Bob, slow down. Nou, dit wordt dat hij ogen gaat gooien. ZFN, Westkust, weerbericht. We gaan even kijken naar het weer. Vandaag schijnt geregelde zon, maar het komt ook tot enkele buien. En deze buien kunnen lokaal winters van karakter zijn. Temperatuur loopt na 6 à 7 graden. Vanavond een koude nacht is het wisselbewolkt met nog altijd enkele winterse buien vanwege temperaturen. dicht Bij het vriespunt is er kans op sneeuw en lokaal dus gladheid. Morgen zien we regelmatig de zon tevoorschijn komen, maar er is ook een buienkans. Lokaal met de karakter. Temperatuur ligt zo rond de 7 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Dinsdag geregeld zon, maar ook een buienkans. Temperatuur weer rond weer 7 graden. En woensdag schijnt af en toe de zon, maar er nadert vanuit het westen ook een storing. De precieze koers is nog niet bekend, en, uh, maar mocht we mee te maken krijgen... dan is er kans op uh, winterse neerslag. Goed, voor meer informatie www.meteopagina.nl. Dat is de internetsite van Lex van Horen. En hij is er weer vanaf uh, 2 april. Dus over vier weken is hij er gewoon weer. Ja, ja. Terug naar de jaren 90 met Garbage. Hier is Supergirl. Girl. Pretend you're high, pretend you're bored, pretend you're anything, just to be adored in what you need. Matthew Welder, 1984, Break My Stride. Sven Kramer is, uh, ja, laatste nieuws, is vandaag uh, voor de achtste keer in zijn carrière... wereldkampioen allround geworden. In Berlijn gaf hij zijn gouden medaille extra glans... door de afsluitende kilometer uh, 10 kilometer te winnen. De 29-jarige Kramer voltooide zijn race in 1307 en moest nog wel aan de bak tegen Sverre Lunde Pedersen die als nummer 2 van het klassement in de slotrit tegen Kramer in actie kwam. De Noor waagde een poging om Kramer te verslaan... maar hij mocht slechts 11 minuten hopen op die zegen. Kramer zette na 11,5 minuten een, een vertelling in... liet zien waarom hij de wereldkampioen op deze afstand is... en zette Perrissen flink te kijken. Perrissen die finishte in 13 11, 83 wat de derde tijd betekende. De tijd van Kramer was goed voor een baanrecord. Jan Blokhuizen die verzekerde zich uh, van het brons... De 25-jarige Noord-Hollander, die vannacht last kreeg van de buikgriep... kwam daarmee zijn tweede dag zonder al te veel schade door. Hij voltooide de 10 kilometer in 13:95. Kramer werd eerder in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 en 2015 wereldkampioen. In 2005 en 2006, in het begin van zijn carrière... besloot hij het mondiale toernooi met brons... Bij dit toernooi in Berlijn kende Kramer, die uh, de 5000 en 10.000 meter won, eigenlijk geen tegenstand. Dennis Juskoff maakte zich uh, na de eerste afstand uh, ja, die moest hij afmelden met een liefsbestuur. Bart Swings kwam op de 5000 meter ten val en Blokhuizen was door ziekte niet bij machte om de strijd met Kramer aan te gaan. Pedersen, winnaar uh, van het zilver, kwam te kort op de lange afstanden en opende het toernooi met een slechte uh, 500 meter. Goed, gaan we nog even kijken naar de, de eindstanden bij um, de voetbalvelden. Het is klaar in Alkmaar. AZ was oppermachtig en verslaat Excelsior met 2-0. En Vitesse verslaat Rode JC in Kerkrade met 2-1... door een doelpunt in blessuretijd van de Chinees Zhang. En ook in Tilburg is het klaar. Ajax verslaat Willem II met 4-0 en blijft in het spoor van PSV. En dat betekent dat we nog um, één wedstrijd hebben te gaan... en dat is uh, Feyenoord tegen Sportclub Cambuur... Het begint over vijf minuten. Goed, we gaan verder met muziek. Ed Truilaert, Tricks on My Sleeve. Say that you want me to make it all up to you. These are the words that I am waiting for. But it's not that I don't care, cause I've always been prepared. To make the best of every situation. And now I don't know what to do. Acting like a complete and hopeless fool The weight of a world in my hands But I've got some tricks on my sleeve To try to put a spell on you No, I've got some tricks on my sleeve To try to put a spell on you Like I used to do To sleep till the morning light. Do you remember? And I'm sure I'm not the only one who's trying to find forgiveness for his sins. Doing so, but following a trail to where it all begins. But when I find it, I'll erase it. Mark a new one, just replace it. So I'm not the one suspected, yeah, I live. I'm not afraid of Foute muziek uit uh, 84 Hazel Dean met Searching, Looking for Love. God of Fire, Man. Ja, het is een beetje dubieus bij haar, want uh, zij is uh, van de vrouw. Hè? Zodat je dit soort platen dan zingt? Geen idee. Het uh, struilen daarvoor, Tricks on My Sleeves. Dit is voor op Zondag. Op deze zondag 6 maart 2016. En hier is Julian Klerk. Met Venice elle voulait que je l'appelle Venise, vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier, pas quayant pour une cerise pour ABZ, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 Kiss maar één Andor Zandbegen. it back Het was dat met seks en daarvoor uh, Freemasons en Friday. En daar weer voor Julian Claire met uh, Venice. Het zit er weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag is tot een einde gekomen. En uh, zometeen wat non-stop uh, muziek. Ik weet niet of het klassiek is om 7 uur. staat niet uh, in het spoorboekje, maar volgens mij was dat wel zo. Maar Vader Veug is er weer vanavond tussen 9 en 11 uur... met Peace Peaceful Radio. Alle New Age muziek hoor je dan voorbij komen zo verstelbaar, maar dit programma wordt ook nog herhaald. Dinsdag tussen 8 en 11. En als je nu op dinsdag zit te luisteren, dan hebben we zo meteen Mario de Zandvoort. ja ja ja, met uh, oude honse muziekjes. Goed als laatste de Pitcher Boys, the West and Girls. Sometimes you're better off